Minister Eurlings van Verkeer wil dat het vliegverbod zo snel mogelijk wordt versoepeld. Hij praat daar vandaag over tijdens een videoconferentie met zijn Europese collega's. Hij vindt dat er vluchten mogelijk moeten zijn op plekken waar de aswolk niet voor problemen zorgt. De Japanse autofabrikant Toyota betaalt de Amerikaanse recordboete van 16,4 miljoen dollar voor het achterhouden van informatie. Dat meldt de Wall Street Journal.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 Iraq en zijn leiders moeten liable voor deze crimes van abuse en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Ik kan het niet. Live. Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM.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 Thank you. Ik ga Twee nul, twee nul, Wil je een kopje thee? Uh, hoezo? Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op sieren.nl We levert het ritme van Zandvoort. Ook op internet www.zfmzandvoort.nl getting busy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 En jij bent erbij.